Trap, stemmen, dat van een ziekkamer. Misschien is dat wel karakteristiek voor de kamer van de directeur, dacht die vraag. Rustig wegsuffen, terwijl je personeel voortswoegt in de veronderstelling dat het brein achter hun in inspanning actief leiding geeft, en alles wat van dichtbij zinloos lijkt, samenbundelt tot een zinvol geheel. Koistra. Hij stond moeizaam op.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 Vrijdag heeft een meneer enkeling van de Telegraaf gebeld voor een interview over 1 april. Hij zou je vandaag terugbellen. Tjitske. Wel verdomme. Dag Tjitske, dag Wampie. Dag <tie tie> Maarten. Eens, ga maar liggen. Ga maar liggen, man. Je komt zeker om dat briefje? Ja. Hij droeg zo aan. Ik zag geen kans om hem af te poeien.